Het wordt 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. Mooi. Dit is Dennis Mooi van de ANBB. Er zijn nu geen files. Ik geef u de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A2, daar staan ze vandaag tussen Amsterdam en Utrecht. En op de A15, daar wordt vandaag gecontroleerd tussen het Knopendijl en Nijmegen. Ook op andere wegen kan er worden gecontroleerd, want het KOPD kondigt ze niet allemaal van tevoren aan. Tot zover de verkeersinformatie.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 Wat zij heeft een prachtige cd uh, uitgegeven met een hoop religieuze nummers. Ik draai ervan: Presence of the Lord. I have found a way to live just like I never.